On the Rocks wordt mede mogelijk gemaakt door BHV4U als het echt om veiligheid gaat. So much fun And before you know it Ah, here comes the sun Sweetheart, it's been real But the tale is gone mm. The silence is like a spirit that, that picked my house to haunt But I know it's there So I'm nonchalant Yet deep inside I need That's why I Inderdaad, dit is Radio 5.1, jouw radio, jouw muziek, echte muziek. 3 minuten over 8. Chris en Vicky, Friday Show. Daar heb je naar geluisterd tussen 6 tussen en 8. Met de opmerkelijke zaken en uh, ja, belachelijke dingen die voorbij zien komen. Een vrouw die vast zat tussen uh, twee gebouwen of zo. En, uh, en natuurlijk het, uh, het weekend weerbericht. Nou ja, dat, uh, daar hoef je echt geen piekpapels maar voor te zijn om te weten dat het ongelooflijk koud uh, gaat worden. En dat het ongelooflijk koud blijft. Uh, de Alfredo Koorts die. Uh, ja Die begint inmiddels wel serieuze proporties aan te nemen. Maar goed, wij houden je warm. Kijk nou, Paul Freeman nog niet. Oh nee, niet dat is Piet. Hij lijkt op Paul Freeman. Nee, je staat er niet open. Ik ben nog aan het introduceren, John. Je moet nog eventjes gedeeld hebben. Een nieuwe aflevering On The Rocks. Door tien uur ben ik bij jou aanwezig. En zoals jij waarschijnlijk op de website hebt gezien, heb ik vandaag een tweetal gasten. Elke maand komt hij langs. John Buijs om zijn licht te laten schijnen over al het moois wat hij de afgelopen maand heeft tegengekomen. En mijn, uh, ja, mijn lieve vriendin is in de studio. Ja, het is jammer dat ze die lelijke kerel ook heeft meegenomen. Maar toch, leuk dat ze er allebei zijn. En die zonder achternaam is hier. En ik heb hem zojuist mogen ontvangen. De lang besproken EP, ik hou hem eventjes op. De Aslo Sessions, ik ga het er straks uh, ga ik het met Andy ga ik het even over hebben en dan gaan we, daar, uh, gaan we daar eventjes prachtige muziek van draaien. Dat is wat we zeker gaan doen. En nu mag je erbij, Jon. Dag in. Hey, hallo. Welkom in de studio, jongen. Wat ziet je oh, er goed wat uit. Wat een gaaf t-shirt heb je aan. Ja, dank je. <laughs> Echt, uh... Ik ga straks nog even door naar uh, een, um, um, uh, ja, een bandjeswedstrijd waar behoorlijk stevige muziek wordt gemaakt. Dus ik dacht, laat ik een beetje toepasselijk gekleed gaan. moet je nog DJ tussendoor of niet daar, of niet? Uh, morgenavond. Oh morgenavond. permanent Putnamaren. Oh, oh dat heb je ook meegenomen vanavond. Dus, uh, ja klopt nou, inderdaad. Van... Ze zijn druk op tour aan de toeren. Uh, spelen wat uh, doen wat optredens in Nederland, maar ze toeren ook best wel in het buitenland dus. Uh, Mag ook weer even onder aandacht, dacht ik. Je hebt hier een uh, vijftal uh, prachtige mooie nummers meegenomen. Ja. We hebben uitvoerige mailcontact gehad de afgelopen, de afgelopen week om, uh, om, dat, uh, om die lijstjes eens helemaal te fine-tunen. Ja, klopt. Uh, We beginnen met een Fries, geloof ik. Ja, je, je zat net al, had je het al over de Elfstedentocht. Ik dacht, ik wapper even met uh, Pieter Wilkens. Ja. Uh, het is 50 jaar terug dat we de, de heel uh, Elfstedentocht hadden in 1963. Heb jij nog geen meegedaan, hè? Nou, had ik het maar gekund. Kun je schaatsen Nee, toen nee. kon ik nog niet eens zwemmen. laten staan schaatsen. Maar kun je schaatsen? Nee, nou ja, daar doe ik niet aan. Nou, oké. Okay. Laten we het zo houden. Je bent niet van slayer. Ja, nee, precies. In de, nou ja, dat soort muziek is er vanavond. Ik, ja, okay. ik slee vanavond naar, uh, naar manifesto. manifesto. omdat daar een, uh, een, een battle... of Metal the... battle. Metal battle, dat ja. was het. Dus uh, nou ja, dan netwerken. Gaan, dan gaan we jouw tracks er eens even doorheen, jassenvriend. Vertel ja. eens, uh, uh, Pieter Wilkens. Klopt. Die heeft de verzamelaar uitgebracht, onze ja, Friese troubadour. Best genoeg. Best genoeg inderdaad. Ik heb eigenlijk geen tijd gehad om zijn, zijn uh, website te bekijken, want hij is al 25 jaar actief of zo. He? Precies, en daarom is best genoeg uitgebracht met een, uh, ja, een overzicht van alles wat hij de afgelopen 25 jaar heeft uitgebracht. En er zitten liveopnames tussen, er zitten ja, bekende uh, hits van voor hem tussen, vooral Friese hits uiteraard, wereldberoemd in Friesland. Uh, wat je... liveopnames ook van uh, typisch Friese uh, ja, volksfeesten als het ware. Okay. Okay. Simply website uh, Ook in dit Friese of niet? Sorry? Heeft hij zijn website ook in het Fries? Uh, tweetalig. Tweetalig, want ik heb laatst een band ben ik tegengekomen, BBN of zo heet die band. Ja. En de hele site volledig in het Fries. Dat uh, is en geen... Ik uh, ben gelijk afgehaakt. Nou ja, het is wel uh, authentiek natuurlijk. Dat wel, maar ik begrijp er geen reet van. Nee, maar heb je dat met uh, ja, Franse, Spaanse teksten? krijgen we niet zo vaak, hè? Nee, niet, niet, niet, Nee, meer Engels, uh, Engels en Nederlands. Kijk, maar nu is Fries, maar als het om Limburg gaat, dan begrijp ik het helemaal. Ja, dat begrijp, is, dan begrijp jij het wel, Dan ja. begrijp ik het nou, nog nee. beter. Hé, hey, wat nee. gaan we nou luisteren van, van uh, Pieter Wilkens? We gaan luisteren naar Simmersworld. En hey, wat betekent dat? Geen idee. Simmersworld. De man is al 25 jaar, zoals men zegt, in business. En hij heeft een hele mooie verzamelaar uitgebracht. Luister voor het eerst waarschijnlijk op Radio 5, nee, naar Pieter Wilkens simmerswerelds, butterbrie en green cheese Zul ik mijn leven in een groei krijg ik voort een zin. dan komt de tijd dat ik doe, word ik het beste stukje. ik wil varen, ik wil vissen, en is mijn in een vee. het is het gevoel van veld en vrijheid Neem een dit mee dan nog keer. De band is vol met diesel, ooh, ooh. de koelbox vol mijn beer. Zat de ving door de ronde, de mooiste plekjes binnen het vecht. Boeie zonder op door de spieker en de barbecue omhoog. Ik lees met in die warme kreeg Ik heb de keek vooral toe, nem nou de schootsje, zielerij. Het is het volk, het is de sfeer. Het is de rest, wat wil je nou mee? En ik hou last van de en even nou het last van mij. Ik lis me daar, die ding bij. Parfum Pieter Wilkens. Pieter Wilkens en uh, uh, Summersquat. Ik krijg het niet eens uit mijn strot, man. Ja, Summers <laughs> Simmer Wrat. Ja. Dat is, uh, dat, dat, dat is het een beetje. Ik denk dat als je geschaatst hebt, steden toch dat je dan wel een keer uh, voorbij hebt horen komen. Dan praat je gewoon heel vloeiend Dan vriesband. praat je gewoon in het Butterbrink, in het G-Squad, dat niet zes seconden kennen op fries, toch? Bijvoorbeeld. Hey, ik bedoel, wij zijn nou, west gezien mijn, gezien mijn achternaam zou ik dus een klein beetje Fries moeten spreken. Ook oh, dat. Maar, en we, we komen uit West-Friesland. dus ja. Zo vreemd mag het niet klinken, toch? Ja, weet ik niet. Want als je in Oost-Friesland komt, daar versta ik ze ook niet hoor. Maar dan zit je toch al in Denemarken? Nee, dan zit je in Duitsland. Ja, ja. Hé, <laughs> <laughs> hey, wat heb je nog ja. meer meegenomen? Ik heb hem al gevonden. Ja? ja heb, Diva heb, Ja, die Dine. Ja? Uh, nou ja, meer dan tien jaar terug hebben we wel eens uh, wat gehoord van Judith Jobs met uh, You. Team, uh, TVM uh, oh, Awards ja. uh, trad regelmatig ja, ja, ja. op festivals. Ik ja. heb er ook wel eens ooit live gezien uh, waar ook Ellen ten Damme en uh, Katje, nee, Birgit Schuurman op traden. Ja, ja. En uh, daar was zij een beetje de afsluiter van het uh, Women's Stage. Destijds. En, het is, uh, uh, het is, ik, ik zie je ook staan, ze is uh, toch wel min of minder meer toe aan een, aan, aan een comeback. Want ja, sorry hoor, maar ik heb de afgelopen tien jaar weinig van haar gehoord. Ik denk dat niemand iets uh, ook nee. maar van haar uh, gehoord heeft. dus... Uh, het is vaak uh, ja, niet uh, tevreden zijn over hoe het uh, verloopt die je terug en dan een heel tijdje stil blijven en op je gemak uh, nieuwe wegen opzoeken en, en ontdekken. En nieuw materiaal aanboren. En nieuw materiaal aanboren inderdaad. Ja, vooral. Is er een cd uitgekomen of iets? Uh, In Our Life, dat is de cd van uh, oh, ja. de band uh, Dieverduin waar zij dan de zangeres van is. Waar gaan we naar luisteren? Uh, someday. Someday. Divadine op jouw eigen Radio 5 501. Uh, mocht je zelf nou wat te melden hebben, klap op, op die bellenbox. Of anders gewoon keihard op de mail. dus doorgaan dat jij muziek meeneemt eentje waarvan ik echt zoiets zeg: van nou ik vind het echt helemaal te gek maar het, het, dit raakt dit me, het raakt me niet nee op een, een of andere manier raakt het me niet ik vind het een hele hoop gegil, waarvan ik echt zoiets zeg: van ja nou ja okay. en het is niet eens gothic nee maar ik ik weet het niet dat dat dat dat weet je dat ja. dat uithalen en dat hele dat dat, dat dramatische grootmaken zou ik zoiets van nee, joh doe even normaal ja nee ik vind ik vind dit nummer nog wel de, de rest van de cd vind ik, uh, ik kan uh, niet alles is even goed dit vind ik nog wel uh, aardig nee, klinken. Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van van... ...te gek dit, dat ja. wil ik ook hebben. Ja. Ja, Afwisseling, ik, uh, dynamiek. Ja, nee, dat, dus, dat uh, zeker. Ja. Maar ik, uh, nee, sorry. ik... kan je niet altijd pleasen. Uh, nee, nee, nee, nee dat vind ik wel een beetje jammer dat je dat niet doet ook. We kunnen niet de hele tijd Andy draaien. Dat, dat zou ik het liefste wel doen. Ja, maar dat wordt ook niet zo eentonig. En, uh... Nou nee, want daar zit veel meer variatie in vind ik dan, uh, dan, uh, dan een dame... ...die in, in, inderdaad kan me voorstellen dat aan een comeback toe is. En als zij een gothic rockband achter zich heeft... En die een gothic rock band achter zich. Ja? Dan, uh, dan denk ik dat, dat iemand iets door de eten heeft gedaan. Oké. Okay. Iets met borrelnootjes of zo. Denk ik zo. Zou kunnen. Ja. Wat, uh, wat heb je nog meer meegenomen, lieve jongen? Want, want? Ja, te gek. Dat heb ja, ik sexy, een paar weken geleden. Ja. <laughs> ik vind hem echt, de tekst is echt super grappig gewoon. Ja, maar er zijn ook, uh, ja, uh, muzikale interessante jongens. Absoluut. Uh, Fokke Mellema, die, ja. uh, de, de zanger. Uh, ja, Jeremy's hè. Die heeft bij de Jeremy's gezeten ja. inderdaad. En die maakt wel erg frisse ja, pop, rock, powerpop, hoe je het ook wilt noemen, ja. muziek. En... Uh... Ja, gewoon super aanstekelijk vind ik. Nederlandstalig moet ik altijd een beetje denken: van, hé, is dat wel grappig en leuk. Maar dit is gewoon, uh, ja, dit is gewoon leuk en grappig. Uh, zelfs als het melancholisch is, dan is het nog leuk. Uh, ze hebben ook op uh, Noordenslag nog gespeeld, heb ik begrepen. Ah, oké. Okay. Vorig jaar, niet afgelopen jaar. Niet, uh, niet vorige week. Vorig jaar hebben ze op Noordenslag gespeeld. Oh, Zo heel goed kunnen, dat is ja. mijn ontgaan. Ik, ik had me meer gefocust op uh, Jacco. Ja, uh, die, die heeft ze een aantal weken geleden heeft ze gesproken. En? En uh, die heeft een cd van ze meegekregen en die heeft dat hier geïntroduceerd bij uh, Radio 521. Oh, oké. Okay. Ja, is hij me voor? Hij is jou, uh, in dit. Ja, dit is de eerste keer dat dat ook gebeurt. Oeh, ah, ja, ik bedoel, we zijn al bijna vier jaar bezig. Uh, dus Sean, raakt dat raakt dan een vluchtjes na. Dat zorgt er dan wel weer voor dat jij uh, gewoon een stukje beter je best moet blijven doen. Ik sta helemaal weer op scherp. Wat gaan we nou luisteren, John? Sexy. Ik ben zo sexy. En zeker met mijn shirt uit. Voor de spiegel En smid over mijn baak Dan gaat de gaten bel Je bent te vroeg Ik snap dat dat je niet kon wachten Wij zijn zo sexy Samen op de bank zo Jij ja, hebt toch best wel je best gedaan Met lippenstift en alles Ik lijk echt super slim nu En jij denkt wauw, hij is niet alleen maar lekker. Hij denkt er nog na. Hij is alles in één. Dus ik knik langzaam van oké. Okay, denk jij? Want ik denk dat jij ook denkt. Dan. So wow. Ik ben zo sexy, ik ben zo sexy. Ja, jij ja, zal het maar hebben. Ja, ja. weet je... Uh, en, en, da, en dan wat? Het, uh, de titel van het debuutalbum, dat sprak me ook zo aan, hè. Mijn meisje vindt me leuk zoals ik ben. ja. Schattig hè. Doe me een beetje denken aan die film Notting Hill. Ja, ja. Nee, ja. Oh ja, met Julia Roberts hè. Vrouwen zouden zeggen, ja Hugh Grant, maar... Ja, ja. Vrouwen zouden zeggen, wij zeggen Julia Roberts. Net als misschien. was ook zo'n... Nee, volgens mij was het Bridget Jones zelfs. Met I like you just the way you are. Wie zingt dat ook alweer? Nee, het was niet gezongen, werd gezegd. Ja, oké. dat kan ook nog ja. En ja, want want, sexy. Ik vind hem echt, ik vind het echt gek. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Gewoon uh, vaker draaien. Ja, dat dus, uh, gaan we zeker doen. Maar, ik weet niet uh, wat erop dat uh, van uh, Matthijs stond. Wat ze spelen, weet je, dat in de toekomst. Dat is misschien wel even grappig. Ja. ja. Ga ik zo even checken. Is goed, doen we. Zo, ga ik zo even checken. Wat heb je, wat heb je nog meer als ene laatste track alweer? We gaan er al een meil doorheen. De Red Light Babies. En uh, vier jonge jongens uit Den Haag. Die de, ook uh, ja, leuke rockmuziek maken zonder accent, gelukkig. Eindelijk, hey, eindelijk iets goeds uit Den Haag. Eindelijk dat is China. het. Oh, ik zag laatst iets slechts voorbij komen op Facebook. Oh, 10.000 uh, nee, hits, miljoen, likes. Nee, een miljoen likes en dan gaat Kane no, no. uit elkaar. Ja, nee, dan, dan gaat hij Ik vraag me nou wel af, je, bedoel, er, is echt, er is een een of andere antipathie ontstaan tegen Kane. En dat moeten die jongens van Kane toch zelf ook uh, wel beseffen. Ja, ja maar... Ik, ik vraag me af hoe je daarmee omgaat, weet je. Ja, nee, daar zal ik maar nou. geen antwoord op geven. Ja, nou, dat doen dat we is haar misschien eigen. Ja, misschien wel, ja, misschien wel, ik ja. weet het niet. Ja, nou, goed, maak maar goed, het maakt mij ook niet uit. We zouden het K-woord niet gebruiken. We zouden het K-woord niet <laughs> gebruiken, we gaan het hebben over de Red Light Babies. Vertel ja. eens, uh, vier jonge gasten, uh, Frank, Emil, Ruben en Olaf ja. zijn in 2010 al begonnen geloof ik. Ja klopt, en die maken ook uh, een beetje Weezer-achtige ja, rock, soms een beetje bluesy rock uh, beetje muziek. Black Keys, uh, ja. Queens of the Stone Age-achtige Precies, uh, dat soort dingen. Dat, uh, iets, het, dit, het klinkt allemaal net iets rauwer misschien, maar... Uh, het klinkt allemaal net iets rauwer. Het is, het het is authentiek. Uh. Ja. Dus uh, nou, was, heerlijk. Nou, ja, de, nou, de Red Light Babies. Waar gaan we naar luisteren, John? Ple. Ple. Ple. Help. Lonesome Road. Zo, niks ple. Nee, ik, uh, dat was de titel van de single. Oh, de titel van de single ja, is ple. Of EP'tjes, zo heet het EP'tje. Ah, oké, okay, op die fiets. Vandaar. Dus ik had er wel een beetje gelijk, hè? Uh, nee, je had helemaal geen gelijk, want we draaiden Lonesome Road. Dus ja, en daar heb je ook alweer gelijk in. Precies. Dus dat is 4, <laughs> 4 euro, hè? Wat we hebben afgesproken, <laughs> wat in de boetepot terecht moet komen. Ik zit al aan het einde van mijn salaris en. Ja, ja ik ja, ja, ja, heb er een heel stuk maand over, inderdaad. Hey, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Morgen in, uh, in P3, jij bent erbij. Je draait ja, er ook uh, in, in, in, de, in de pauze. Waarvoor jij de muziek? Ja, en voor de pauze. In, uh, in na P de pauze. P3. In P3 uh, in Purmerend. Ja, en Na klok. de pauze. Ja. Om alle mensen een beetje knap weg te jagen. Nou, ik probeer een beetje de bar omzet te verhogen. Oh, Oké. Okay. Dat is een beetje de, de totaal de, de totaalbeleid ja had rondjes uit. Nou. Nee, <laughs> laten we daar nou ook weer niet aan Nee, nee dat, dat zou ik ook niet doen. Er zijn gereden zijn. Hey, eigenlijk zou Dileen vorige maand of anderhalve maand geleden hebben Nee, een paar maanden terug. Maar toen was er een benefietconcert in P60 in Amstelveen. Oké. Okay. Met ook allerlei uh, soortgelijke uh, gothic rockbands. En, uh, en daar valt Dileen natuurlijk ook onder te schuiven. Precies. De, uh, ja, men wilde de, ja, er wel voor zorgen dat er zoveel mogelijk bezoekers ook naar uh, en naar P3 zouden komen. Wat dan niet zo gebeuren, waarschijnlijk. Omdat heel veel mensen naar P60 zouden gaan. En da ja, daar wilden zij niet tussen gaan zitten. Dus ze hebben gewoon ge besloten om uh, concerten te verplaatsen. Je hebt de uh, titeltrack meegenomen van het uh, gelijknamige album We Are the Artists. Al het ja. derde album heb ik begrepen. Ja, klopt. Ja. Maar, dus. Burl uh, Rain is alweer uh, 2009. En. Uh, Even kijken, ik ben de naam van het debuut alweer uh, kwijt, maar dat is alweer 2007 of Dat Dat zal 2007 zijn geweest inderdaad. Uh, ja. uh, ik had begrepen uh, dat uh, We Are The Others niet, wilde, uh, niet werd uitgebracht door Warner, dat wilden ze niet. Oh, dat is mij ont... Ja. Uh, ja, dat heb ik, heb ik gelezen. Ze hebben, het, uh, uh, ze hebben hem, uh, even kijken, op 11 september 2012 hebben ze hem uiteindelijk toch released, maar volgens mij volledig in eigen beer. Nou, niet dat ik weet. Ik weet wel wat een beetje de betekenis was van het liedje We Are The Others. En wat dat heeft het? te maken met uh, het uh, anders zijn dan anderen. En dat je evengoed uh, ja, van deze muziek mag uh, houden, zeg maar. Zonder dat je, Zonder dat je, je er uh, dat uh, gepest wordt, dat soort dingen. Omdat dat wel eens... Uh, nou ja, dat maken we de laatste maanden natuurlijk al mee. Dat mensen voor terreinen springen of wat dan ook. Vanwege dus, uh, oh, muziek? Nee, nou ja, wel gepest worden. En dat kan. kan soms te maken hebben met... Uh, het feit dat zij net iets anders zijn dan, dan de Most alle... uh, meisjes. Daarom een mooi verhaal achter de plaats. Dit is Piel op Radio 51. Luister naar We Are the Others. zijn anders. Dat is eigenlijk de strekking van het verhaal van, uh, van de mensen van Dillén. Morgen in P3. Hoe laat ja. begint het, uh, lieve vriend? Uh, uh, nee, ik moet ruim half negen. We uh, heb een voorprogramma nog. Uur of tien zal het beginnen. Uur of tien. Maar de zaal ja. gaat open om? Uh, half negen. Half negen gaat de zaal ja. open. En dan verwelkom jij zij met de muziek die jij uh, weer hebt meegenomen. Steel, veel stevige gothic rock. En alles wat er een beetje... Uh, ja, omheen hangt. Oké, okay, tof. Ja, tof nou, veel plezier morgen. Ja, dank dank je. voor je kont, uh, komst hier. Dank, ja. voor je hier. dank voor je komst hier. Dank voor je komst hier, wou ik zeggen. Ik, je uh, je uh, komt vind ik ook leuk hoor, daar gaat het vinden. Ja, ja, ja, dank je. Maar u. in ieder geval bedankt voor je komst. En ja. uh, volgende maand weer. Nou ja, ik sta hier over een paar dagen ook alweer. Hè? Dat is ook zo, laten we daar eens even over hebben. Wat, wat, uh, uh, uh, je, je kraakt een uh, beetje. Ja, dat is de leeftijd. <laughs> uh, dat is mijn heup, die, is, die moet vervangen. Nee, maar. je knie toch? <laughs> ja, ook nog, ja, mijn knie en mijn heup. Uh, je ja. bent uh, aankomende zondag uh, voor de tweede keer in de carousel. Ja, ja maar nu voor de nu eerste keer dat ik het alleen, echt hè? helemaal alleen doe. Dus Weer zenuwachtig. Nee, ik, ik zie het... Ja, er zal vast wel iets misgaan, maar ik zie het gewoon als een hele grote leuke uitdaging. Ik ben de oh, afgelopen zeker. week heel druk geweest met uh, liedjes verzamelen, omdat ik toch uh, het leuk vind om in thema's te werken. En het thema voor komende zondag, dat is uh, Britpop. En dan... Oh, uh, kan okay, hele... Ik kan uit eigen collectie putten en dan is het gewoon heel leuk om hey, dit even te luisteren, even dat te luisteren. En ja, er zullen bekende namen voorbij komen als Oasis Blur, Pulp, ja, uh, okay. noem maar op, uh, Ash. Maar ook uh, Idlewild of uh, de... de... Ja, al dat soort onbekende, wat onbekendere dingen. Dat is aankomende zondag tussen 4 en 6 in de oh. Radio 5 Carrousel. Carousel. Ja. Het programma van de wisselende contacten. En deze week is het de beurt aan John Buis. Wees erbij. Britpop dan op Radio 501. I hate to break the news today, but spark... Liefde is helaas over. Ik heb er ooit, uh, ben er ooit tegengekomen in het Horensen Manifesto en ja, dat was echt supergezellig. Sanne Hans, Miss Montreal, Wish I Could. En daarvoor hoorde je The Fruit Machine en Home. En daarvoor Sandy Dane met The New Generation. Ik heb eventjes een uh, gezellig muziekje erbij gepakt. Want tegenover me zit mijn, uh, mijn grote vriendin uh, Andy zonder achternaam. Andy, van harte welkom in de Radio 5 Lane Studio. Dankjewel. Wat fijn Dank je. dat je er weer een keertje bent. Ja, Hoe is het met je? je Wat romantisch romantisch uh, van deze muziek. Ja, is gaaf, hè? Ja, is gaaf. Benny Carter is dit. Ja, en we hebben ook mooie lichtjes, bloemetjes. Ja, die bloemetjes, ik geef van licht hier. Het lijkt wel je ik best hebt gedaan ik, uh, ik, ik, ik, ik heb echt uh, uh, uh, ongelooflijk mijn best gedaan. Want uh, uh, ik weet het, als, uh, weet je, als jij hier naar de studio komt, dan, dan vervult mijn hart zich al met warmte in, in aanloop van, uh, van de dag zelf. Het is geheel wederzijds. Dat weet ik, dat weet ik. Want onze liefde is uh, vorig jaar beklonken tijdens de Horentse Stadsfeesten. Yes. Waar jij overtuigend sing-song 2012 won. Uh, nou, ik zal het hele verhaal nog maar even opnoemen. Ampersand Zandt nog bij Elio Pace op het podium heb gestaan en een, uh, een liedje heb gezongen. En natuurlijk een weergeloze optreden op, uh, op de Rode Steen de dag erna. na. Dus na Singsong 2012 en... Pop het park, daar hebben we elkaar ook nog gesproken. Ook nog, ja. Wat ook wel weer grappig was, want Hoorn was echt een, uh, een dingetje de afgelopen zomer voor jou. Ja, ik dacht uh, misschien moet ik toch maar eens gaan kijken naar een uh, kamer in Hoorn. Uh, ja, of een boot. Of een boot, of een huis. Of een lichtplaats of, uh, voor een boot. Ja, maar goed, ik heb nog steeds geen staatsloterij gewonnen. Ah. Uh, maar goed, hè, dat gaat natuurlijk dit jaar gebeuren. Ja, absoluut. absoluut. En die wereldhit komt natuurlijk ook. Natuurlijk, dus, ja. nou, die wereldhit is al ongetwijfeld op, uh, <laughs> op de oslo ...recordings dankjewel, staan. Dankjewel. Hoe kom ik nou in aan bij de Oslo's, Oslo Sessions? Ik weet het ook niet, maar beter dat je dat gewoon niet meer zegt. Nee, dat zal ik niet meer zeggen. Okay. Ik niet meer zeggen. Voor ik elke de... keer dat Sessions is, gaat er ook een, gaat een euro in een pot. Ja, dus ik, uh, inderdaad, die Oslo recordings. <laughs> ja. Zeg, uh, want dat is wel even een dingetje. Want wij hebben elkaar uh, in, uh, in juni we elkaar voor het eerst gesproken. En ik weet dat wij nog uh, een, uh, een filminterview hebben gedaan met Dion. En toen heb je het gehad over, uh, over deze EP die ik ja. dus nu in handen heb. Maar het heeft toch wel uh, best lang geduurd voordat je er kwam. Want de twijfel sloeg aan alle kanten toe, is het niet? Ja, ik dacht, moet ik het nou doen? Moet ik het niet doen? Wel doen? Ik heb uh, begin 2012 eigenlijk al het grootste gedeelte van de opname gedaan. In, ja. in het uh, begin van de lente, einde van de winter. Um, en toen dacht ik, ja, misschien ben ik nu al wel verder. Moet ik iets anders? Maar uiteindelijk was ik er ook eigenlijk gewoon wel trots op. En toen had ik jou volgens mij aan de telefoon. Dat weet ik niet eens meer zeker. Misschien was het in de uitzending of misschien was het toen uh, in een interview... En toen heb ik gewoon gezegd, ja, ik doe het gewoon. Ja, doe het. ja oktober zou het eigenlijk ja, uh, zijn. En zou, toen zou dacht ja, ik, nou, dan moet ik het ook doen. Nou, het heeft iets langer geduurd en het kwam ook omdat we gewoon iets moois wilden maken van het albumontwerp. Heel mooi trouwens. Ik denk trouwens. dat ja, het ook goed gelukt is. Ja, zeker weten. Het is dus heel mooi. Ja, dus uh, ik vind gewoon dat je dat ook serieus moet nemen. Want mensen die uh, kopen ook gewoon vaak op uh, hoe het eruit ziet of vinden dat het is ook gewoon belangrijk Het ziet er gewoon volgens mij wel leuk uit. Het ziet er heel fris en, uh, en hip uit met je, met je afgetrapte schoentjes uh, ja. uh, op, de, op de achterkant. <laughs> maar wat ik echt heel erg bijzonder vindt, is dat je, dat je echt een persoonlijk verhaal uh, of een persoonlijke boodschap hebt uh, heb losgelaten op, uh, op de binnenkant van de hoes, ja. waarbij je eigenlijk min of meer uitlegt wat deze release betekent. Mm -hmm. En dat, dat, dat, dat, daar stel je je wel heel erg kwetsbaar op. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, is dat, heeft dat te maken met het feit dat je dacht van oké, okay, zal ik wel uitbrengen, zal ik niet uitbrengen, weet je? Dat je, dat je toch... Uh, nou, het heeft voornamelijk te maken met, het, het, uh, de cd heet Release the Oslo Recordings en dat komt uh, omdat het is opgenomen in Oslo. Daar heb ik uh, een paar maanden gewoond toen ik nog uh, bij de bank werkte, waar mm -hmm. ik werkte. En toen ik daar was, heb ik eigenlijk de knoop doorgehakt om voor de muziek te gaan, om mijn baan op te zeggen en los te laten en gewoon voor te gaan. En daar komt dat eigenlijk vandaan. Om gewoon te durven om beslissingen te nemen. En inderdaad, het risico nemen van oké, doe ik het nu niet. Dan kijk ik mezelf over een aantal jaren gewoon in de spiegel niet meer aan. En dat heeft jou geen windheim gelegd. Want je bent echt, behalve. De sidewalk concert. je het goed. Voor ik weer een klap voor mijn zeg. Die manager van jou, die zegt... Uh, ...behoorlijk fantastisch het voor de laatste uh, tijd. Hij wil gewoon maar aan dat, dat vind ik dan ook weer niet meer dan logisch natuurlijk. Daar uh, ja, moet je toch aan gaan wennen. Ja, dat zal, ik, dat, dat, dat zal ik dan ook maar aan gaan wennen, inderdaad. Zegt die Sidewall Concerts en dan in het Vlaamse Broodhuis... Ja, daar doe ik een aantal evenementjes, dat klopt. En net gaf je me ook nog even een sneak, uh, sneak preview van wat, ja. wat er meer aankomt. Nou, ik ga iets leuks doen tijdens de uh, Fashion Week in Amsterdam. Dat is volgende week. Ja? Uh, ga je jurk dragen of zo? Ik ga geen jurk dragen. Maar ik ga wel muziek maken tijdens uh, een van de evenementen die daar plaatsvindt. Gaaf. En daar uh, speelt het een en ander met het Lamar Theater in Amsterdam. Dus dat zijn ook uh, mooie dingen. En uh, 28 februari mag ik weer spelen in het Patronaat in Haarlem. In de finale van Kortenville. Ja, dus dat zijn ook... Zijn er uh, nog kaarten voor verkrijgbaar? Daar zijn kaarten voor verkrijgbaar. 28 volgens mij zijn ze zelfs nog niet verkrijgbaar. Ik heb namelijk zelf pas uh, een paar weken geleden gehoord dat dat gaat gebeuren. Oké. Okay. Dat ik daar mag spelen en wanneer en hoe en wat. Hou ons dus, even op de hoogte want uh, ja, Dan promoten zeker. wij dat ook nog eventjes op ja, de website. dat is leuk. Want je, als vriendin van Radio 521 willen wij natuurlijk wel onze vriendschap natuurlijk... Uh, warmte en uh, ja. liefde blijven voeden natuurlijk. Nou, dat uh, is altijd een goed idee. Zeg, welk liedje zal ik gaan draaien van deze... Ik denk uh, 100 minutes. The One Minutes. One Minutes, dat is de eerste song van, het, uh, van, het, uh, van, het, uh, van de EP. Even kijken, twee... Vier, zes liedjes, toch? Zes liedjes, ja. Met release als een akoestische versie en een studioversie. Dus ja. Zijn die allebei in Oslo opgenomen? Zijn allebei in Oslo opgenomen. En ik heb bij een aantal nummers ook strijkers en bass en drums en alles uh, uit de kast getrokken. En dat was ook wel eens leuk om te doen. En, uh, en een paar akoestische versies, gewoon alleen piano. en ja, Dat is ook wel een ding, want dat heb je, dat heb je dan gezien tijdens de Grote Prijs van Nederland, waarin jij, uh, waarin jij mee hebt gedaan. Ja. Dat je toch singer-songwriters zag die echt halve uh, bands, hele bands, strijkers, ja. uh, ja, dat was ik heel verbaasd Ja, over. dat kan ik me heel goed voorstellen. <laughs> ja, dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Ik dacht gewoon, singer-songwriter is persoon met gitaar... persoon met piano. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook in de essentie wel zo... ...maar het is ook heel leuk om samen met andere mensen te spelen. Dus ik ben zelf ook bezig met uitbreiding hier en daar. Ik heb afgelopen zondag... Uh, Samen met de saxofonisten gespeeld. Dat was een leuk succes. Ja, dat had ik begrepen inderdaad. Ja, ik ben bezig met een celliste. En ik ben bezig met een loopstation. Dat is geen persoon, maar een uh, nee, die, apparaat. Die, ja, die, <laughs> doet gewoon, die doet gewoon echt wat je zegt. Ja, en dat uh, vind ik ook wel interessant. Dus ben, ik je, al, ben je daar al mee aan het spelen? Ik nu? ben er al mee aan het spelen. Lukt het dus wat? dat wat? Ja, het is, het is best wel een uitdaging. Maar ja, uh, dingen kosten tijd. Dus uh, Ja, je tuurlijk. moet je ook hey, En dan, uh, dan, dan wordt het straks, tenminste dat hoop ik. Dat het straks weer uiteindelijk warmer gaat worden dan dat het nu is. En dan beginnen hier ook natuurlijk allerlei festivals uit de grond. Te, ja. te ploppen, ben je daar dan daar ook nog te zien ik of wil je, daar, wil je daar je best voor doen? Ja, ik ben nu of ga, hard ik je, bezig? ga ik straks een burg aan je aanbieden voor nee, nee, nee, ik ben hard bezig met alle boekingen voor 2013 en okay. ik kom ook heel graag weer in Hoorn ja, spelen toch? Op de verschillende festivals, ja zeker. Dat zou te gek zijn. Nou, we gaan ja. eerst even luisteren naar, uh, naar 100 Minutes. en dan, dan draaien we daarna gewoon ook uh, release live gewoon nog eventjes. Dus nice. uh, Tenminste, dat zeg ik wel zo leuk, maar oh. ik heb hier een uh, CD speler Waar ik echt regelmatig ruzie mee heb. Dat heeft oh te maken, nee, we, we, missen, we missen een knopje. Hij doet het gewoon. Hij doet het. Hij doet het gewoon. Andy op Radio 501. De Oslo Recordings, zo heet het, uh, zo heet het album, het EP. En dit is het hele mooie. 100 Minutes. Op jouw eigen www.radio501.nl Tricks and non-existent people Make my life to be relieved Lies by writers become benchmark I relate to friends on screen For 100 minutes En dan ook dat, dat, dat effect er nog bij van een, van een afdraaiende uh, spoel, lijkt het wel. Van een filmproject uh, hoor. Ja, van een uh, uh, uh, filmproject ja, film inderdaad. Je hoort zo'n spoel weer ja. aflopen. Ja, mijn vader had zo'n ding vroeger. Ja. Ja. Kijken we van die super acht films weet je, met mijn verjaardag over cowboys en indianen. Ja, nou. Trek hem open. Hartstikke klats, hij is open. Um, eh, nou, ik, ik heb zoiets van. Ik ga er nog eentje draaien voordat ik de plaat voor je hoofd draai van afgelopen week. Ik, ik vind het zo cool dat je me langs bent komen brengen. Ja. Ik vind het zo stoer dat je me ook hebt uitgebracht. Ja, ik ook. Ik vind ook en ik weet je, ja, aan leuk. de ene kant uh, voel ik me daar ook wel een klein beetje medeverantwoordelijk voor. Van oké, okay, want je wilde eigenlijk niet. Een beetje gezeiken. Ik was wel een beetje, gezeik, een beetje, een beetje van... mijn stok achter de deur, moet ik zeggen. op en... het eind. Omdat jij gewoon zei, wat ga je, ga je nou doen of ga je nou niet doen? Precies, wat ik, wordt het nou? Weet wat, je? Wat, wat kan je er nou op antwoorden? Dan ja. kan je het alleen maar zeggen ja. Een blatte takkenbos. En dan ga je het gewoon doen. En dan vind ik vet stoer van je. En ik. Nou ja, het is gewoon tof. Je bent de vriendin van, uh, van, van Radio 501. Je weet inmiddels ook dat we gaan verhuizen. Ja. Nee. Kan ik jou nu alvast, ik weet de datum niet. Maar dat, ik weet niet of jij ergens een clausule in al je optredens kunt meenemen. Want mocht Radio 501 bellen dat de Radio 501 Studio 3 ja. wordt geopend. Ja. Kom jij die dan openen? Ja. Ja, wat ik niet zo enthousiast. Nee, Dat is weer niet, zo. Hou ik helemaal nee, niet van. Ik, ik dacht, nu komt er nog iets en nog iets en nog iets. En ik moet natuurlijk eigenlijk met mijn manager praten, maar ik mag zelf wel zeggen dat ik daar natuurlijk onwijs graag bij ben. Nou, dan heb ik je manager helemaal niet nodig in deze. <laughs> dus, oh. hey, die skipper die zal waarschijnlijk ook gewoon aan het varen ja. zijn. Dan dus, uh... dat, uh... Kijk, en inderdaad, net deed hij het gewoon in één keer. En nou, ja, bam. toch wel. Met strijkers. Release, waarmee ik je heb leren kennen. Ik ga echt uh, aandachtig luisteren. Dus Andy op Radio Leen. Tot straks, na negen uur. De radio 501 zo voor je hoofd de radio. jouw muziek. echte muziek. De muziek. De my go loco De muziek. De muziek. go muziek. De and... muziek. De ching De muziek. De muziek. De ching ching Sing ching muziek. De ching De muziek. that, muziek. De muziek. De muziek. Ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching, ching. I'm sailing, I wonder, if they're still waiting for me You love me, you're rolling. I gotta get you something new I'm sailing out Come on baby, come on, kiss me twice Stop learning something in I eyes I'm gonna I'm gonna have some fun You the girls want my baby's gone come and kiss me twice. I need and I'm eyes. Ain't gonna win, gonna have some fun. Ain't another girls for my bank is star. Fiesta! I'll make you a rumba. I know you wanna. Singing, ching, singing, Ching singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, singing, Kiss me twice Step is on back and up on eyes Gotta, gonna have some fun And girls want my Ik heb zojuist een leeg plastic flesje gevonden. Het betreft hier een doorzetter zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen, halen Weer gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl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 You.nl. En boek de training die bij u past. WFV voor for you. Als het echt om veiligheid gaat. Ja, ik sta hier op de vierde verdieping van zorgcentrum Lindeboom. Er is hier brand uitgebroken. Naast mij staat Peter de Jong, afdelingshoofd. Meneer de Jong, hoe denkt u deze oude dame in haar rolstoel veilig naar buiten te krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimenmoetjeoefenen.nl Dit was een bericht van de brandweer.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De radio 501 van de donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De volgende donderdag op Radio 501. Nu op radio 501 501. On the Rocks. Arwen Tamega. Arwen Tamega 501. terug in de tweede uur van On The Rocks. Armin Tam, gaat tot tien uur ben ik bij jou aanwezig. En jij weet dat ik altijd rond uh, een uur of negen de nieuwe Radio 51 plaat voor je hoofd uh, bekend maakt. En daarvoor heb ik uh, iemand aan de telefoon. Uh, hello Chris, how are you doing? Very good, how are you? Well, I'm, I'm fine, thank you. Sinds um, since a couple of weeks, uh, a fan of our radio station is, uh, is bringing us uh, lots of music. Uh, to Radio 501 from from, from Ireland and uh, like Rob Murphy Mama Cass and also great music from Chris Keys. I mean uh, the first question I want to ask how long are you doing uh, this the, the making of beautiful music and performing in Belfast and wherever you do thanks very much for the compliment um, I've been writing and performing for about 10 years I've been writing songs I've been probably just on the scene kind of performing gigs and trying to you know do whatever I can, recording and stuff. Maybe just the last two or three years. And and the the, the I'm uh, let me see, like 2012, you uh, released your album uh, Another Day, isn't it? Uh, new day, yes. Yeah, so oh, A new day, January sorry, yeah. two. Yeah, January two yeah. And uh, when did you record that that album? It was recorded uh, probably throughout. Just well, it, it's an EP, so it's six songs. I think it was recorded about mid mid two uh, and I think it went over maybe the course of four or five months to put it together. I've I recorded and put everything together, and then of course I had you know some great players on it. Uh, Chris Maguire on the drums, uh, Vic Fulton on the bass. Yeah, um, and I did a lot of the guitar, most of the guitar work myself. And you also uh, uh, participate in the album of uh, Rob Murphy, didn't you? Um, no, no, no, I, I didn't participate in his. He, he's actually helped me okay. mix my upcoming, he's helped me kind of mix the upcoming single I have, which is out in uh, this February. It's out on the 21st. It's going to be out. And and, and now, uh, where are you performing? Is it only on uh, in in Ireland and in the UK where you're performing, or do you also have gigs in Europe? Um, I don't have any at the moment in Europe, but uh, you know I, I'm hoping 2013 is going to be a good year and I'm going to get out of the UK and Ireland and stuff like that. Mainly just Northern Ireland and Ireland at the moment. Um, I'm, gonna, I'm actually going to launch the new single at the very well-known Belfast Nashville Festival. So I'll actually be performing and launching the single and that is Thursday the 21st of February. Okay, oh, that, no, that's, yeah, that's great. And you also won an award uh, uh, last week, didn't you? Yes, just uh, yeah. I think the 16th of December it was down in Dublin. Yeah. It was called the M MRU Awards. Uh, and I got the best meal, which was fantastic, yeah. That's incredible. Did yeah. you ever expect to win this award like that? No, no way. I went down and I actually was lucky enough to be in two categories. It was up for... Uh, best pop act and then best meal but just to get the best meal is just amazing it was it was brilliant now uh, this uh, this friend of mine and friend of radio 501 uh, uh, he's a music journalist uh, John Buys uh, he was listening to your music because I sent it some uh, what you sent at me and he was really enthusiastic and he was like man you have to do something with this because this is incredibly and it has never been played on dutch uh, radio uh, or on dutch internet radio and uh yeah, like we are playing this uh, for like a couple of weeks uh, now i found your uh, uh single shadows it's from uh it's from the album and uh, that's the uh, the reason as well why i'm uh, calling you because every week on friday in my show um you know i will present uh The Radio 501 mega hit. We call it the plate for your hoofd. Literally translated, it's uh, it's like plate for your head, but that doesn't make sense. So uh, for you, I call it the mega hit, and uh, Radio 501 decided to make shadows the mega hit for this week on Radio 501. What means that you will be played every hour uh, for the for the coming days uh, till Friday, and that on the website uh, there will be a link to your website uh, with some information uh, about you. What about that? Oh wow! That's uh, super! That's fantastic news. <laughs> so uh, shocked me. <laughs> yeah, that's the surprise I I, I talked to you uh, uh, about, and uh, you know you deserve it. There, uh, I, I I received lots of beautiful music from Ireland uh, the last weeks, and it's really incredible that uh, Dutch radio uh, doesn't pick that up and uh, play uh, those incredible tunes. So we started it here at, at Radio Five and congratulations for being the mega hit uh, with Shadows, Chris. Awesome. Thank you very much. Well, uh, thank you very much for uh, uh, for the beautiful music and keep up uh, doing the good work. And maybe we can work something out that you can come over here at the Father Jacob Stage or maybe at Lakeside Stories. Definitely. That, that sounds good. I, I would love to get over to Holland and try and get a few gigs set up. Yeah, sounds good we're gaan to work something out and uh, now we're going to introduce the Radio 501 uh, mega hit of the week, uh, by you uh, Shadows, thank you very much for the interview take care and I hope to speak soon man thanks, ciao soon bye bye Oké, okay, bye bye de Radio 501, plaat voor je hoofd afkomstig van Chris Keys, je hebt hem zojuist gesproken uh, gehoord en ik heb hem gesproken dit is Shadows dit, dit is deze week de Radio Oh, 501. 24 uur per dag, de beste muziek. op je eigen Radio 5 En daarvoor de Radio 5 Plaat voor je Hoofd. Je hoort hem de hele week voorbij komen. Aardige kerel uit, uh, uit Ierland. Het is wel een beetje lastig met die, met die accent in de telefoon, je dat je het zo slecht kan verstaan. Maar hij is in ieder geval de Radio 5 plaat voor je hoofd voor de komende week. Tijdens de live programmering hoor je hem één keer per programma voorbij komen en in een non-stop gewoon keihard elf uur. En toen kwam ik gisteren thuis, na een kleine vergadering hier bij Radio 51. en uh, ik kwam thuis en toen zat er een, uh, een vriendschapverzoek in mijn, uh, op mijn Facebookpagina. Ja, inderdaad, ik ben op Facebook te vinden, facebook.com slash Arwin Tamminga. De meneer heet Peter McVeigh. En uh, ja, Peter McVeigh uh, komt dus ook uit Ierland. En net wat ik zeg, ik krijg echt belachelijk veel goede muziek krijg ik, uh, uit dat land krijg ik, uh, krijg ik opgestuurd. En ik ben daar heel erg blij mee. En ik hoop dat ze dat ook blijven doen. De man heeft een EP uitgebracht en die heet Lights. En van, het, uh, van die EP uh, ga, ik een, uh, ga ik een nummer draaien. Tenminste, als, uh, als, dat, uh, als dat wil. Ja, uh, doe even mee anders. Dat zal je altijd zien. Dat hij dan even iets anders wil doen dan wat dan ik wil doen. En weet je, de techniek start hier gewoon helemaal voor niks. Dus we proberen het gewoon eventjes op deze manier. En dan gaan we. De manse EP heet Lights. En dit nummer heet volgens mij, want ik weet het niet zeker, Dryer Tears. Het is Pieter McVeigh. Je hebt nog nooit eerder gehoord. En als je het voor het eerst hebt gehoord, is het hier. Op je eigen Radio 501. Jouw radio, jouw muziek. Echte muziek. A cold night. In the street Lead us home. I said sorry Though I'm not quite sure what I've done You see I'm stupid like that I say things without stopping to think As we shuffle in From the snowy street Your heart seems heavy As you face your feet See I'm awkward like that See I don't know They're always coming out the wrong way Hey now, hey now, there's no need for tears It's the world that you're living in Breathing those fears, I'll be here for a long time Just listen to me Listen to me Ik noem hem Dryer Eyes. Hij heeft hem ook naar me toegestuurd. Ik kreeg net een Facebookbericht van, uh, van de man uh, Piet McVeigh... dat hij een aantal nummers naar me had opgestuurd. Maar dat, uh, ja, dat is er uh, nu een klein beetje te laat voor. Maar ik zal alles gewoon uh, eerlijkheidshalve... gewoon keihard in de database uh, doen van Radio 501. Zodat je deze prachtige muziek ook gewoon kunt blijven beluisteren. Op jouw favoriete internetradio station... het station voor onbekend en opkomend talent. Wat je moet, doet. zo heet deze, deze klik, deze club, deze groep met mensen, die hele grappige muziek maakt. Luister naar de meisjes op jouw eigen radio 5 alleen. Doe, Doe wat je niet laten kan. Doe wat je doen moet. Doe wat je niet laten kan. Doe wat je doen moet. Doe wat je niet laten kan, maar laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Doe wat je doen moet. Doe wat je niet laten kan. Doe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 Natuurlijk, ik betaal. Je koopt de kleren van mijn lijf, van mij mag het To hear. What if I change the way I dress so it looks better from your view I can paint my lips to fame and be pretty instead of true And I've been trying to stay real and true and proud of who I am Come on. op Radio 5 Lane in Let Down. Het is een beetje een beetje een Karige, karige bedoeling geweest als het gaat om social poetry de afgelopen, de afgelopen week. Ik zal uh, toch daar weer eens een keertje extra mijn best voor doen. Om daar uh, toch nog een, een oproep voor te doen. Dat mensen toch hun tegeltjes wijsheiden, wijsheden en dat soort dingen gewoon uh, aan mij los moeten laten. Maar ik heb er één gevonden en die vond ik echt, uh, echt super mooi. Die is afkomstig van Annemarie Libbers. Die, uh, die, wij volgen elkaar op, uh, op Facebook. En uh, ik ga hem toch gewoon eventjes kaart voorlezen. Want hij is echt super mooi. Daar gaan we. Ik heb je wel gezien. Wees maar niet bang. Kom dichterbij. Ik sta als een omarming om je heen in glas en steen. Vanaf ons eerste ogenblik toen je mijn kamers binnenkwam. Ik voel je stappen door de gang en bloos tot in mijn fundamenten. Leg je hand op deze muren als niemand kijkt. Nu is het ons geheim. Ze hebben mij gemaakt voor jou. Ben jij gemaakt voor mij? De mannen komen uit Groningen, ze zitten dicht bij de Duitse grens, dus ze, ze noemen zichzelf Broekenbouwer! You make it sound so easy, een oud Radio alleen plaat voor je hoofd en hij uh, eindigde inderdaad belachelijk abrupt. Slaat dus anders even je gitaar aan. gemaakt door BHV4U. Als het echt om veiligheid gaat. Get me wrong, het is kwart voor tien. Je Sam Saxton op Radio 5 En daarvoor inderdaad. De vrienden. Want stick around, long way down. Huh. Andy en, de, en manager nog steeds in de studio. Ik ga Andy gewoon straks gewoon dezelfde schrijfjes bij. Want volgens mij wilden ze me nog wat vragen. Tenminste, dat zei haar manager. Dus haar manager zal wel, waarschijnlijk wel een, een of andere randige vraag hebben ingefluisterd. Want ik ken die manager inmiddels. Dus ik ben benieuwd wat er straks te wachten staat. Goed, tot die tijd. Lekkere muziek op jouw eigen Radio 5 leen En ook straks na Tienen. De non-stop ziet er weer geweldig uit. Want Jos, ja, de coolste drummer van de wereld. Tenminste, zo wordt hij betiteld sinds vorige week. Noorderslag, Eurosonic. Eurosonic, Noorderslag, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Geweldige recensies gehad met uh, zijn band met Jaco Gardner. Dit is uh, Young the Giant. Ook niet helemaal onbekend hier bij Radio 5 leen Gewoon even lekker meedoen. Luister naar My Body van Baris gesproken. Hey buddy, Young The Giants op jouw eigen Radio 501. 10 minuten voor 10 alweer. We hebben nog maar 10 minuutjes en tegenover mij zit nog steeds mijn lieve vriendin Andy. Want Andy, ja, eh, eh, je moet je microfoon even iets dichter naar je toe houden, okay. schat. Ja, doe ik. Want dan uh, horen de mensen je thuis ook. Behalve dat ik dan zeg maar, alleen moet gaan ingaan op het, uh, op het liplezen, waarvan ik dan zeg maar, de helft ook niet versta. Jij had nog een, een, klein, uh, een klein dingetje. Want jij bent op zoek naar muzikanten, toch? Ja, ik ben eigenlijk heel erg op zoek naar een percussionist. Een percussionist. Ja, omdat ik denk dat dat wel werkt. Een rammelaar. Een rammelaar. En, uh, een professionele rammelaar. Een professionele rammelaar. Dus een prammelaar is dat. Ja, eigenlijk een prammelaar. Een prammelaar. En uh, die moet in de, in de buurt van Amsterdam, moet hij ja, wonen. Ja, zou wel lekker zijn. Ja, ik weet niet of ons uh, sociaal media uh, team aan het luisteren is. Maar het uh, zal wel leuk zijn als hij eventjes een, uh, een tweet of een Facebook bericht heeft in de, in de, in de, in de lucht slingeren. Dat jij een, een Percussion nodig hebt. Want je, er staat behoorlijk wat op stapel natuurlijk te komen. Ja, tijd. er zijn een hoop uh, mooie dingen die gaan gebeuren in 2013. Ik wil een beetje verbreden en een beetje uh, meer leren van anderen. En samen spelen. En ik denk dat een percussionist misschien helemaal geen slechte idee is. Nee, absoluut niet. Zeker niet uh, met, uh, met, met die loopstation die je hebt. Als je daar ja. zo nog een beetje ritme bij hebt, is het misschien wel tof natuurlijk. Ja. Hey, en uh, liefde, daar wilde je ook nog iets mee, toch? Ja, we hadden het net over uh, de mooie social media wijsheden die jij steeds maar aan het lezen ja. bent. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk als mensen aan Radio 501 laten weten als ze fucking verliefd zijn. Oh ja, dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Want ik zit hier een beetje naar lichtgevende bloemetjes, bloemetjes te, kijken, te kijken in de studio. Ja, en, uh, een roze muur achter ja. die je daar niet ziet. Nee, en de liefde hangt een beetje in de lucht. en uh, Ja, ik dacht misschien moeten we daar wat mee. Waarom? Warm, nou, ik denk dat we daar zeker wat mee moeten. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat volgens mij moet uitnodigen voor een nieuw liedje. Ja, misschien wel. Liefde via de radio. Liefde via de radio. Is daar iets mee te doen? Ja, misschien moeten we gewoon een leuk liedje draaien. Wat gaat over uh, denken aan liefdes van vroeger, misschien dan wel een beetje. Denken aan liefdes van vroeger. Ja. En uh, heb je dan een uh, bepaald liedje in gedachten? Nou, ik heb wel een leuk liedje dat heet Sometimes. Ja. En dat gaat over meisjes die dan verliefd worden op een veel te oude kerel? <laughs> of niet? Nee, dat ging weer dan naar liedje. Oh, dat was een ander <laughs> Nee, dit gaat meer over liefde voor momenten van vroeger. Aha. En dat je gewoon af en toe denkt, ik verdrink er totaal in. En dat je dan ook weer denkt, ja, maar we moeten toch ook weer verder. Maar soms is dat verdrinken in momenten van vroeger toch ook toch wel, wel lekker. superfijn. fijn. ja. En daar gaat het liedje over. Dat je dan inderdaad gewoon lekker... Je zit een beetje thuis. Je bent een beetje ja. aan het denken naar momenten van vroeger... Die je veel mooier maakt dan ze ja, vroeger natuurlijk. eigenlijk waren. Eén grote idealiseershow. Inderdaad. En dan ga je lekker in je bedje liggen. Ga je daarover ja. mijmeren een heerlijke slaap vallen. Ja. Nou, nou sometimes. Sometimes. Ge -ge -ge Gebeuren dat ze. dingen. We. Bam. Bam. Met een klokkenspel. Met een... Met... Bam. <laughs> Bam. Met een klokkenspel. Als dat geen liefde is, dan weet ik het niet meer. Sometimes wonder how you are. And how you have been? And if you wanted to, do you? The grey hairs, can you still count them on to hands? Or did time induce? While walking the stairs Do you still skip every Third step Your chicken then still make The people smile Your silly salientry still host your life Do you care About where I live You still wear These worn-out shirts that I gave Or oh, did you frame them Like you said you would How I behave time ago road work proved pointless taking our lives was the only way to go the only way Kan je vertellen dat uh, mijn gewaardeerde collega Rob, Rob de Greuw aangenaam inmiddels verliefd is, Andy? Ja, ja wat moet je ermee? <laughs> nou, net vraag je of mensen verliefd zijn, dat ze dat dan delen en Rob is verliefd. Maar ik zou bij God niet weten op wie. Ja, ik, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden. Ja, verliefd zijn is toch heel leuk? Uh, verliefd wordt, verliefd zijn een is een toverbal, bestaat uit duizend kleuren, toch? Ja, je gaat je een beetje debiel gedragen. Ja, een en een beetje... uh, Dat is eigenlijk alleen maar mooi. Ben jij eigenlijk een beetje verliefd? Ik ben knetterverliefd. Ja? ja. Hoe lang al? Uh, nou, eigenlijk sinds de Stadsfeest vorig jaar. Nice. Ja. Wil je daar nog iets over zeggen? Nee? nee, dat doe ik straks als de microfoon dicht is. Oké. Okay. Lijkt me, like me stukken fijn. Ik ben ook heel verliefd. Ja, dat weet ik. Ook sinds de ja. Stadsfeest vorig jaar, toch? Nou, iets jaar, eerder toch? al. Ja, iets eerder al. Vertel. Nou ja, hoe lang ben ik al verliefd? Uh, aankomende zondag ben ik anderhalf jaar verliefd. Anderhalf uh, jaar, is dat een uh, reden voor een feestje? Ja, uh, privéfeestje niet op de radio. En uh, waar gaan we dat vieren dan? We gaan, uh, ja. <laughs> wij gaan helemaal niks vieren. Wij, wij gaan helemaal niks vieren. <laughs> maar wij houden een klein feestje thuis uh, zondag. En dan uh, doen we, doen we uh, iets, als het wat warmer is, dan dat we dan een gezellig keertje naar Amsterdam ja. te komen. om daar dan een keer. dan gaan we zo een van, uh, beetje varen en een biertje drinken. Dat, en lijkt, me, dat lijkt me een leuk idee. Daar heb ik super veel zin in. Dan neem ik Dion ook mee, die komt dat gezellig en allemaal filmen en hebben we weer een mooie update. Nou, lijkt me helemaal goed. Ja? Afgesproken. Dankjewel dat je wilde Deal. komen. Lars ook, dankjewel dat je ja. er was, jongen. Ja, Wij gaan trouwens nog even snodepannen plegen voor een uh, incidenteel radioprogramma. Uh, radio ja, ja, dat moeten we zeker nog een keer doen. De ja. vorige keer uh, was, was, was de de ik er niet park. helemaal bij aan het einde, denk ik. Nou, je was er wel bij, alleen uh, die flessen waren uh, uh, iets meer aanwezig. Ja, die waren zeker aanwezig. Ik denk dat ik... Uh, uh, om het maar vanuit mezelf te spreken, niet de enige was, uh, Arwin. Nee, nee, nee, nee Chris ook. Ja, Chris ook. Chris is ook, uh, ja. Chris is uh, zeker iemand die uh, dat soort dingen aansport. Het is een beetje jammer. Ja. Uh, ja. Professioneel is anders. Maar, maar, maar uiteindelijk, het plezier, dat viert hoogtijd. Hey, daar gaat het om. Uh, we gaan het zeker doen. Dat lijkt me een heel goed idee. We gaan straks even snoden. Plannen uh, gaan wij smeden. Dank voor het luisteren naar On The Rocks. Dank voor het luisteren naar Radio 51. Blijf er gewoon gezellig bij. Want ook de non-stop is de moeite waard. Wat mij betreft, tot volgende week. En veel plezier bij de resterende uitzendingen. Daag! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, it though. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible.